Ja, het geluid van uh, Zandvoort. Goedemiddag, uh, Zandvoort. We zijn er met uur 9, Jaap. Ja, en ik, uur 9 alweer. Ik, ik heb inmiddels een kleine tijdrit achter de rug. Want ik was een kabeltje vergeten voor mijn interview. Uh, Jij was uh, vroem vroem. Ja, hoewel vroem vroem uh, uitgevroemd is uh, deze week. Want uh, als we het allemaal een beetje gevolgd hebben, dan uh, ligt de man in de kreukels. En gaat hij ineens uh, meedoen aan de tour. Maar goed, dat, uh, daar, dat, daar hebben we het niet over. Want we hebben het vandaag over de 24 uur van Zandvoort. Ja, en dat is gezellig. En wij zitten ja. in het uh, Amsterdam. Hotel. Ja, uh, en dan denken ze... wat moet die gek uh, van een koper inmiddels? Ja, uh, dat heeft alles uh, te maken met uh, het uh, verzuim van... nou ja, verzuim, hij heeft uh, gewoon uh, keurig netjes zich afgemeld. Albert-Jan Voors, want die, uh, die heeft iets in Spanje nog. Hij zit in een uh, zonnig Spanje, zit hij mee te luisteren. resort? Ja, een resortje. Oh, resort. Eigen Toen maar resort. Toe, toe maar duur. Eigen resort. <laughs> Goed. Uh, wat gaan wij uh, doen? Uh, in ieder geval, wij gaan natuurlijk ook uh, zo dadelijk weer verder... met uh, die 24 uur van Zandvoort. Want, zoals... Bekend staan er ruim 33 evenementen te bezoeken die meedoen aan dit festival. En wij van ZFM zijn daar natuurlijk één van. En uh, willen mensen meedoen aan deze uitdagingen van vandaag? Kom dan even hier langs. Want je mag... Als je het goed doet, eenmalig even sidekick komen spelen. Schop je mij even weg. Ja, hè, is, goed, uh... is goed. Jij <laughs> moet toch even weg, hè? Ja, Zo meteen. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja, nee, dat maar komt er is uit. volgens mij iemand die, die dringend ook uh, gewoon de uitzending in wil. En dat is uh, onze verslaggever uh, ter plekke. We gaan eens even kijken. Ja, Bastian, Bastia. uh, jij bent uh, bij de opening uh, van uh, Vrienden van Salford Live. Ja, klopt. Ik sta hier op het uh, Badhuisplein ja. en uh, nou ja, de band is volgens mij nog aan het soundchecken en volgens mij kan de opening elk moment beginnen. Oké, okay, nou we gaan het uh, in de gaten houden. Jij in ieder geval uh, voor ons daar uh, op het, uh, of bij het podium bij het uh, Badhuisplein. Ja. En uh, ja. wij uh, vertellen ondertussen wat, uh, wat je de komende uren allemaal kunt gaan doen Jaap, want we hebben een hele lijst gekregen. En dan kan je ja, zien ik, wat we allemaal kunnen doen. Die moet ik er dan van wel even... Van twee tot vier uur kun je bijvoorbeeld tea, chocolate en more. De droom van Sanford proeven. Oh, ja, ja. Dit op uh, de Kerkstraat. Ja, uh, dan om half drie. Is er nog uh, een mogelijkheid om champagne te proeven uh, op uh, de Zizo Lounge in Palace Hotel? Ja, heel goed. Ik hoor er wat gekraken. Ja, wat? hij is een dus beetje aan het kraken, Bastiaan. Ah, Ja. ja? ja. De, de hele dag tot twaalf uh, uur vannacht. Uh, kun je trouwen voor één dag, Jaap? Ja. Mis die kans niet hè, bij Meijer A.C. Niet familie van. Dat zeg ik dan ook maar er even bij. Uh, en dan weten mensen wel wie, wie ik bedoel. Um, ook van, uh, vanaf twee uur tot en met twaalf uur zijn er Zandvoortse cocktails uh, te krijgen. En te shaken bij de Bols Pop Bar. En dat is uh, bij het festival Hart op het Badhuisplein. Dat is dus hier aan de overkant waar wij uh, zitten. Ja, dat zijn hele lekkere cocktails. Geel blauw zijn ze. Geel-blauw, ja, dat verbaast me niet. Nee, nee, echt een Stanfordse cocktail. Ja, ja. En als het goed is, uh, nu het uh, programma van het hoofdpodium. Ja, daar is uh, Bastiaan dus uh, aanwezig. En zo dadelijk gaan uh, daar uh, diverse artiesten optreden. Ja, en uh, ik, ik meen. Dat een van de mensen die daarop gaat treden... dat dat Wendy Moor is. Dat is heel leuk. Want die hebben we twee weken geleden nog hier bij ZFM... in het programma wat ik doe op de donderdagavond. Dat is bijna de begin act, hè? Geloof ja, ik? Ja, geloof het wel. Oké, okay, wat doen we nog meer, Jaap? Um, wat we nog meer gaan doen... Mag ik dan dit fijne lijstje verder afmaken? Om um drie uur is er een speciale... eigen geïmporteerde wijnproeverij... bij Ayuma Beach op de boulevard Barnaar. Dat is een stukje verderop. Dat is de andere kant bij het Palace Hotel, richting Bloemendaalstrand. Oké. Okay. Nou ja, verder kun je om vier uur meedoen aan een kaas- en wijnproeverij. En wel bij Kaashuis Tromp aan de Grote Krocht. Ja. Wie kent hem niet, hè? Ja, en uh, dan is er ook nog een wandeling door Zandvoort. En die begint bij het Zandvoortsmuseum, dat is hierachter. Dus uh, moet je even het Wagenmakerspad naar beneden. Je moet wel eventjes opletten, want het is nogal een beetje stijl. Het, is net een, het heet ook Ontdek Zandvoort. Ja. Nou, het is eigenlijk, die Wagenmakerspad is bijna een alpereus. Dus het uh, is dus, dus een beetje een berg uh, beklimmen wat je hier uh, in Zandvoort kunt doen. Nou, helemaal goed. Ja. En uh, tot slot, om 4 uur uh, kun je ook bij uh, Ayuma Beach... Trouwens, is uh, ja, je een uh, partijworkshop. Daar kan je aan meedoen. Ah. En dan kan je partij bakken. Lijkt mij erg gezellig. is uh, heel gezellig. En Het uh, is, is leuk als je dus een uh, lekker bek bent. En, een, uh, en graag uh, de inwendige mens wil verzorgen. Dan kan je dat, dus dat doen. En het is uh, keurig droog weer in Zandvoort. Dus kom even langs. Heel veel mooie evenementen. Ja. Bastiaan, hoe is het bij jou? Ja, het is hier nog rustig. Het lijkt uh, dat, uh, erop dat we ergens op zitten te wachten, dat er iets met het geluid nog niet helemaal uh, in orde is. Ja. Um, de eerste artiest staat wel al op het podium, maar de technici Roop, lopen uh, druk rondom er Dus ik denk uh, dat er uh, technisch nog wat uh, uh, gedaan moet worden. Uh, Zonder meteen komt natuurlijk ook de wethouder het officieel openen. Ja, dat is heel uh, uh, hè? Sorry, ja, MFI. Ja, klopt. But, uh, zij komt officieel zo meteen ook het podium op en dan zal zij de uh, uh, vrienden van Amstel uh, uh, Zandvoort uh, live uh, gaan, uh, gaan openen. Nou, helemaal mooi. Ja. But, uh, het begint hier wel uh, langzaam een beetje uh, drukker te worden, dus er zijn wel veel mensen die uh, al weten dat er iets is. Ik zie Bastiaan ja, ook lopen, hè? Ik zie hem ook echt lopen. Dus hier, ja, ik, eh, zit, ja, als je, je hem ziet goed, ik, je vliegen, dan gaat het niet goed zijn, ja. Dus, ja, ja, ja. Dus, dus, uh, en ik probeer uh, straks nog even... Oké, okay, dan hebben we Roy uh, van Doerden, natuurlijk, ook bij ZFM. En die uh, opent nu het podium. Helaas kunnen wij geen live verbinding maken, aangezien uh, deze verbinding ook nog niet in orde is. Oké, okay, dat is een beetje jammer, maar uh, misschien uh, komt dat nog goed, uh, Bastiaan, toch? Ja, klopt. We proberen uh, heel snel de technisch het, uh, uh, te veranderen zodat het uh, zometeen allemaal live uh, vanuit zetten en uh, te luisteren is. Dankjewel. Het geluid van Zandvoort vanaf het Amsterdam Beach Hotel. We zeggen een goeiemiddag en we gaan lekker muziek draaien, toch? Ja, ik neem aan dat jij wel iets uit, uit hebt gezocht. Uit de oude zomers? Ja, uit de oude, ja, oude zomers. Welke het? Het is uh, Kevin uh, Christopher. Oh, een oh, luckpleit. Vrolijk plaatje, de Kevin Christopher en One Step Closer, Jaap. Voordat ik het weet uh, is er alweer een schuif open en dan sta ik met Ger Loopman uh, te kletsen. Dus uh, ja, maar die, die gaat uh, zo dadelijk het wagenmakerspad uh, af. Je kan beter afdalen, Ger, dan uh, dat je hem op uh, kan lopen. Ja, dus, uh, het, is om, het is om de hoek volgens mij. <laughs> dus uh, wat, wat dat gaat... Het is niet zo groot. Nee, nee, nee. nee, nee het, dus omhoog... beneden, hoor. Dus dus het is een geen beetje, uh, om nou te zeggen dat het uh, Dam is, vind ik ook weer een beetje oneerbiedig. Ja, nee, nou, daar heb je helemaal gelijk in. <laughs> Ik zit alleen met een uh, met een uh, stekkerprobleem. Ja, met een plugje loop je er. Nou ja, dat goed dat dat. Ik, ik jou gewoon opbel. Dat, dat lijkt me misschien wel een, uh, een beter idee. Eh, en dan, dan, dan, uh, dan komt dat helemaal goed, joh. Ja, is goed. Uh, ja, ja, even wat anders. Jij ja. hebt een beetje zicht uh, op het podium. Zijn er al uh, activiteiten? Nou, kan je dat zien? Of Roy niet? van Buringen die probeerde net een poging te wagen om het festival een beetje op gang te brengen bij het uh, Badhuisplein. Dat is nog niet gelukt. Ik zie wel onze vriend Bastiaan uh, binnenlopen. Dus die, uh, die komt uh, nu deze kant op. Uh, maar goed, um, het is natuurlijk ook even wachten wat daar uh, vandaan komt, of wij het uh, geluid straks ook uh, mee gaan, uh, gaan krijgen. Want dat. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Ja, het optreden we van ook... Wendy zouden we wel en mee willen nemen Dat zou nemen, wel natuurlijk. fijn zijn. Want ja, dan krijgt het ook een beetje een vervolg... Met, met wat wij twee weken terug in Alternative FM hebben gedaan natuurlijk. Dus wat dat er gaat, alleen maar goed. Want Zandwoord herbergt de nodige muzikanten. Dat wou ik zeggen. De hele dag is het podium gevuld daarmee. Ja, ja, ja niet alleen eigen materiaal. We hebben ook nog bijvoorbeeld Van Kessel. Die ja. hebben we ook nog. Ja. Uh, iemand die gelieerd is aan zijn antwoord. Uh, want hij heeft ooit nog eens ergens een of andere horecazaak hierachter uh, gehad. Dus uh, Jeroen van de Boom. Tegenwoordig een, uh, een topper. Ja, de discotheek in de Kosterstraat. Ja, ja, ja. dat. Dan, Club dat. Chateau. Club Chateau. Precies, ja. Dat is... Een... Dat, dat was Ger. Fijn. Dag Ger. Doei. Dus, uh, maar goed, uh, maar Jeroen kennen we natuurlijk uh, als een begenadigde muzikant. Want, uh, want ja, hij heeft uh, tal van dingen gedaan en een van die dingen is de toppers. Waar die onderdeel van uitmaakt. En hij zal vanavond, als het goed is, ook een optreden doen. Dus, en Marjet van der Brand had ik uh, gezien. Jazeker. Dus uh, dus, en er staan ook nog een aantal DJ's geprogrammeerd op, uh, op het podium daar. Dus dat, uh, DJ Raimundo onder meer. Ja. Ja, die gaat de halve wereld over, dus, ja, ja, ja, ja. dus wat, wat dat dan gaat hebben we best nog wel wat in huis. Ik, ik zie jou er zo bij staan, heb je, heb je nog iets, iets toe te voegen, Bastiaan Want, uh, want ja, ik, ik, ik, ja, past dat plugje? Ja, dat, dat, dat plugje dat past. Uh, dan moet hij natuurlijk nu ook... Uh... Alles. Ja, hier ben ik weer. Je bent er weer. Hij ja, ja, ja, ja. ja, is dit is toch altijd wel weer zo'n zo uitzending... waarvan alles en nog wat gebeurt. Dus hoe beleef jij het op dit moment? Nou, tot nu toe uh, loopt het eigenlijk, eigenlijk best wel lekker. Ja. Uh, en als coördinator heb je natuurlijk altijd zorgen aan je hoofd. Um, Zal ik er een paar zorgen bij doen dan? <laughs> nou, liever niet. Liever niet nee. Dat, uh, ja. Maar uh, over het algemeen loopt het lekker. En uh, wat net wel bijzonder was... als de, uh, alle mensen op het uh, plein gingen... Samen zingen. Ja. Um, Hoor ik dat, dat was... goed? Pas dat ja. die met drie bent, ergens uh, wat, uh, wat uh, tot ons komt. Dat, ja, uh, Zandvoort ja, aan de Zee. Ja, ja Zandvoort ja, ja. aan de Zee werd net gezongen. Ja. Kijk, kijk, kijk. En, uh, uh, gewoon live. Iedereen deed het gewoon samen zonder dat er begeleiding was. Dus dat was op zich best bijzonder dat de mensen dat allemaal deden. Dus, uh, en ja, verder. Uh, uh, uh, wat je net zei, uh, DJ Raimundo komt. Die gaat de hele wereld over. Maar hij komt vanavond ook in onze uitzending ah. een interview geven. Ah, dus. ah, kijk. Dat is altijd uh, leuk uh, als dat, uh, dat gebeurt. Dus dat, dat, dat sowieso. Uh, ik weet niet. Uh, ja, we moeten ook uh, even opletten met de tijd. Want Ger is inmiddels afgedaald richting het Zandvoortsmuseum. Museum. Maar laten ja, we denk klopt. ik eerst nog uh, een stukje muziek uh, draaien. denk ik. Wij gaan even een plaatje draaien. Ja, ja? Dan dus zijn we zometeen uh, weer uh, terug, uiteraard, bij... Uh, als de muziek wil starten in ieder geval. in club in champagne She walked up to me and she asked me to dance I asked her her name and in top background voice she said hello Uh, Gaan we houden bij het uh, geluid van Zandvoort, de Lola van de Kings. Ja, ja Jaap, uh, we juist, hè? Patrick van Kessel. Ja, ik, die, die ik is nog. Die is gewoon op het podium aan het zingen met ja, een geluidbal. Ja. ja, ja, ja, ik vroeg me af, want dit uh, zou ook zomaar op het uh, repertoire van van Kessel kunnen staan. Dat uh, nummer van uh, de, hoe noem je hem alweer, Davies, uh, die, de broertjes David de Kings. Ja. we wel kwijt. Maar uh, Van Kessel uh, wil dit soort uh, nummers altijd nog wel even afstoffen. en opnieuw, uh, opnieuw bewerken. Hè? En uh, nu doet hij gewoon een eigen, ja, eigen nummer: dat Parel hij aan de Zee. Parel aan de Zee. En ik had toch wel een beetje verwacht. nou, een beetje Van Kessel zou toch wel daar met een hele orkest daar staan. Maar dat is alleen maar een band geworden. Dus het uh, is een beetje flauw uh, natuurlijk. Omdat Ge het is, uh, geen band, maar een band. Ja, een band. <lacht> Goed. Nou ja, je kan het wel rustig aan hem overlaten. want het is een uh, ras entertainer. Dus ik denk dat hij de boel wel aan de gang uh, krijgt wat dat te gaan. Ja, ik hoor hem gewoon terwijl ik de koptelefoon loop. Ja, op, ja, hoeven eigenlijk alleen maar... Te halen en dan... dan... Bij, bij wijze van spreken, het ja, pakt hem net niet, maar... Hij pakt hem net niet, maar het zou, het zou kunnen. Er wordt wel aangesloten door, zowel van de mensen die daar de techniek van het podium moeten verzorgen, als onze eigen mensen. De heren Luiten en Van Dam. Dat... Complimenten daarvoor, hè? Ja, ja, ja, anders zouden die... we hier ook niet zitten. Ja. Daarom, dus dat, dat, dat sowieso, dus die, die zullen nu het een en ander, ja, dat moet je even zo doen, dat moet je even zo doen. Dus dat kan nog even duren, maar vroeg of laat gaat het werken. Dus dat, dat zeg ik er dan maar even bij. Kijk, ze komen gewoon hier binnen zetten. Ik, weet okay, niet ik ben, of, ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd of het ook uh, gaat uh, werken. Nou, voorlopig, uh, vooralsnog, zie ik, uh, zie ik uh, even geen. Uh, uh, hoopvolle gezichten, nee, maar, goed. maar ik, ik ken ze een beetje, die <laughs> jongens. Die gaan net zo lang door tot ja, dat het gaat werken. Ja, tot, Echt, net zo lang door tot, tot het gaat werken. Maar goed, uh, we gaan eerst even wat anders doen, Rob, denk ik. Ja, weet je wat we gaan doen? Alweer een? We hadden net uh, Parel aan de zee. Ja. deze werd ook net uh, meegezongen door iedereen daar op het plein, hè? E, e, Het iets, iets met de Passadina dream Heel goed, heel goed. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Ah, het en dan is zitten we lekker. 24 uur van Zandvoort. We zijn erbij met het geluid van Zandvoort. En we zeggen een hele goede middag. Leuk dat je luistert. Hou de radio open. Zie je, ben. Weet je wat nou het mooie is? Wij zijn er gewoon al. Uh, Jaap, dus uh, we hoeven er niet meer heen. We zijn al in Sanford aan de zee. Ja, we zijn er. in ja. de zee, die kan ik ook nog zien zelfs uh, je jij ja, ja, zit er veel beter bij dan ik nou, eigenlijk. Ja, nou, nou, ja, je kan het wat net zien. Welke plek heb jij? Nou ja, dus, Ereloge wil, wil ik nou ook niet meteen. Nou, jou ja, het groeien. is uh, een mooie stek waar we zitten. Um, en uh, ja, uh, Ger zit ook op een uh, mooie stek. Want, ja, dat uh, wou uh, ik net zeggen? Uh, in het uh, Salford museum. Ger. Ger. Wacht, Museum, jongens. En, uh, ja, hoor je me? Ja, ik ja ik hoor. hoor je je nu? Ja, ja, ja, heel goed. Heel goed. Ik zit in het Sovjets Museum en hier naast me staat uh, uh, Marjan. En, uh, nou ja, vertel het eens, hoe is het geweest? Nou, uh, ik loop een beetje op mijn wenkbrauwen, geloof ik. Ik het, in schouderbladen. Het was zo vreselijk druk. Echt maar niet normaal. En wat waren de hoogtepunten? Hmm, die heb ik zelden, maar wat dat betreft. vanmiddag en vanmorgen met al die kinderen. die hmm, kunstwerk hebben gemaakt. ook volledig rustig waren. echt super bezig. Ja, dat is voor mij uh, super supercasie. Dus er woont talent in Zandvoort. Ja, en rust. En heb je, heb je, hou je dat ook bij, dat talent? en uh, uh, Wie dat is en waar, waar, waar de verschillen tussen zitten. En zie, zie je dan echt bij de kinderen. Ja. Wij, wij zien het absoluut. Er zijn kinderen uit Amsterdam geweest, onrust. Want eigenlijk, heel kort, ze komen binnen zeggen een groep van 13, 15, whatever. Dan laat ik ze door het museum lopen, vertel wat over de diverse kunstenaars al hier nu. En die kinderen kiezen allemaal voor um, de bamschuiten en de rust en de golven. Dus ze gaan dan zitten en dan mogen ze voor mij het, het weer schilderen. Of het weer in hun hoofd of in hun hart. Of nu. Of vroeger, whatever. En ze zitten een uur gewoon even te tekenen en te schilderen. Nou, trotse kan je uh, niet zijn natuurlijk nee. op ons museum. Nee, goed hè, jongens, hoor je dat? Het is allemaal uh, helemaal te gek hier. Iedereen is uh, een beetje uitgeput, maar ze, ze, ze, ze, ze kijken heel erg blij. Ja, mag ik natuurlijk... naar bed, alsjeblieft? <lacht> Jij mag naar bed, Marjan. <lacht> Oké. <Okay. lacht> lekker slapen. <lacht> ja, lekker, ja dat... lekker slapen. Dat kun je wel. Nou, het is hier een en al rust in het uh, museum, dus uh, wat dat betreft uh, niks aan de hand. Heb je... En nu uh... wel. Ligt hier. Ja, ja, ik wou net wat aan je vragen, maar is, is daar dan een hangmat zodat je er zelf uh, ook nog eventjes uh, een beetje in kan liggen? En dat je de, van die kunst uh, kan genieten? Of uh, gaat het nee, zelf nee, niet? Nee, ik moet natuurlijk weer door naar de volgende uh, locatie. Ja. Dat weet je net zo goed als ik. <laughs> ja, ja, ja. Maar we hebben het in ieder geval over uh, van afval naar kunst. Hè, wat daar uh, vanmiddag gaande is. Want dat gaat toch, uh, nog, eventjes, dat gaat, uh, toch nog eventjes door. Uh, of niet? Nee, dat gaat niet door. Want het is uh, uh, afgelopen. Ja, dat dacht ik het maar. Is, uh, Op schema stond er vier het 4 uur. Dus uh, ja. Ja, maar ja, dat gebeurt natuurlijk Dat is ook eens weer eens lekker meegeschoven. Maar het is leuk dat het zo druk was en dat het uh, zo uh, succesvol was. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat uh, Zandvoort, uh, Ontdek Zandvoort zo goed is bevallen. Dus wat dat betreft uh, zijn we weer trots op ons dorp. Dat moeten we ook zijn, denk ik. Want dit soort ja. dingen, en zeker het initiatief van, van deze ondernemers, Suzanne, Brigitte en natuurlijk Marcel niet te vergeten. Want die, die hebben dit met z'n drieën eigenlijk een beetje op lopen tuigen. En er gebeurt van alles. En dit was er dus één van. En kunst dit kun je maar. Van, ja. ja, kunst kun je maar beter onder de aandacht brengen. En daar, dat kun je rustig aan Marjan Rebel wel overlaten, denk ik. Ja, Marjan, die weet het wel. En die uh, naast mij staat. Yvonne van Dillen. Yvonne van Dillen. En uh, Yvonne is uh, ook uh, medewerker van het museum. Ja. ja. En er was vanmorgen, dat wou ik even zeggen, die, dat jongetje dat kwam voor hè, onze workshop. En dat jongetje was zeven jaar. En die was geïnteresseerd in de geschiedenis van Zandvoort. En ik woon hier zelf nog niet zo lang. Maar ik vind het zo leuk om erover te vertellen. En dat kind ging helemaal uit zijn dak. Geweldig jongens. Zo leuk. Dat ja, zijn de mooie vaderlanden. ik verhalen. heb weer genoten. Dat zijn de mooie verhalen, ja, in het Zandvoort Museum. Nou, ik zou zeggen, ik ga naar de volgende locatie. Je hoort me later weer. Je hebt gelijk. Dankjewel Ger voor je bijdrage. En uh, Zet op heel veel plezier bij de andere evenementen. En we houden contact hè. Oké, okay, later. Oh, Oké, okay. hoi. One quite... night in heaven, one night in heaven One night in heaven, one night in heaven. One night in heaven, one night in heaven. Sometimes I get to thinking While well, you are far away Just how much I miss you And how time it takes away We zijn er weer, uh, ja, oh, ja. Ja, de M people and One Night in Heaven. Okay. Ja, het ja. podium, er wordt uh, momenteel gezongen door uh, Wendy Moore, hè, die daar uh, haar optreden verzorgt. Ja, dat, dat is één ding. En uh, de man die straks uh, haar gaat aflossen, die staat hier bij ons aan tafel. Uh, dus uh, dat is Erik Vaazen. Die gaat straks uh, ook nog uh, wat, wat dingetjes doen, uh, daar op het podium. Dus Oké, okay, uh... nou, we gaan uh, Erik zo meteen wel even wat uh, vragen daarover. Ah, dat L Lijkt me een goed idee. En dus Erik, als je even gewoon blijft wachten, dan uh, gaan we je zo even nog... naar uh, eerst gaan aan. we naar eerst... Julia. Precies. Julia, ja, want uh, jij bent uh, bij Sicktime, bij de, bij de... Dames, uh, rijders. Ja, dat klopt ja. ja. Ik sta nu in de uh, winkel. Kijk, wat is daar te doen uh, vanmiddag? Er is een meeting de je kan je kan de kleding kopen en je kan met foto tegen met, met de dames op de foto. Uh, in, in wat voor opzicht kan dat. Met, met, met, wat, met wat kan dat dan allemaal? Uh, in in oud die zij maken? Of? Nou, gewoon even selfie maken en ik ga het zomaar even wat vragen stellen, denk ik. We ja. staan hier voor dus ik kan. We uh, zijn nog even aan het praten, maar ik zal een uh, vraag stellen. Ja, is ze in de buurt, uh, Julia Reinders? Ja, ze ja, zijn nu. Samen met ons. Nou, ik zal beginnen. Hoe gaat het? Uh, uh, Jij ja, gaat goed met mij, dankjewel. Ja? ja, gaat ook goed. En ook gaat, goed Ja. Op één zei dat hij heel druk was. Ja, ik nee, kijk wel op die Maar je zei dat het bus is. het. hier. En hoe vinden die eigenlijk dat jullie rijden zo groot is. En dat jullie zo snel. Ja. Ja, we horen het waarschijnlijk al. Verbinding is niet echt uh, geweldig, uh, Jaap, op dit moment. Nee, dus, dus ik denk dat we dat eventjes uh, moeten parkeren. Want dit gaat, uh, dit gaat echt uh, een beetje uh, een verhaal worden van wat gebeurt er daar Aan de dat andere kant van de radio. Dat lijkt me niet zo verstandig. Julia, ja, sorry, we moeten eventjes de verbinding verbreken. En we proberen het straks uh, nog, nog een, nog een, een keer. Nieuw. Ja, want Erik uh, zit, uh, zit aan tafel. Ja, uh, ja. Erik, Erik Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, DJ. Ook. <laughs> Ook nog. Maar dat, uh, dat, uh, is, is dat, dat is op een gegeven moment ontstaan, hè? Ja. ja? Huh? Dat was een grapje eigenlijk weer. Wist je? Ja. Voor Sportschool Afafa waren ze een feestje geven. Ja. En ik had heel veel muziek en ik had de installatie, daar wil ik wel draaien. En gelijk daarna was het eindfeest van Skyline en zo werd ik het een beetje ingerot ja ik uh, ben niet de enige in Sandvort ik, uh, ik ik ken er nog een die nee, loopt nee, ook, nee, uh, ja, ja, uh, ook nog rond nee dus je bent niet juist een kerktijger geworden nee ja ja we hebben nog ene Ronald van der Poel daar hebben we ook nog uh, Ronald uh, rondlopen van de Poel, ja die staat uh, juist achteraan ja hitro Volgens mij eet het toch of niet? Ja, maar die kan ik persoonlijk niet. Nee. Maar als de koers hadden nu stiekem een foto van me te maken, ja. dat is wel lief. Ja. Maar dat is een goede idee. Eh, heb je er een beetje zin in straks? Ik heb wel een tijdje in. Ja. Ik ben best wel lang, maar ik vind het nog steeds super, super leuk om te doen. Wat, wat voor uh, stijl kenmerkt zich uh, dat bij jou? Weet je? Ja, ja nee, ik bedoel die. Ja, ik ook veel op de Dat moet je een beetje aanpassen. Maar hij zelf wel wel deep house en techno en trommeltjes van alles. Eigenlijk. En een beetje mixen ook, uh, Erik? Of ja, niet? mixen ook. Ja, ook. echt uh, flink. Uh, ja. Uh, ja, ja, ja, bij Ten 6 uh, doe ik eigenlijk dus zoveel tijd op zondagmiddag altijd uh, van plaatjes draaien. Kijk, leuk. Met één draaitafeltje, dan uh, plaatje op, plaatje af. <laughs> en het is helemaal, uh, dat is heel, echt heel leuk. Maar moet je dan ook... Dan lijkt me dat je ook vlot moet werken. Want als je op een gegeven moment het finieltje eraf hebt gehaald... moet je eigenlijk alweer de volgende erop kwakken. Om het dan zo te Ja, is de eerste waar dat daar niet heel veel uit eigenlijk. Maar ik heb altijd al soort plan. dan denk ik, ik leg een tier van sta ik niet klaar. Maar... Soms is ik gezag te praten, ik afverleid, dan ik iets te laat, maar dat is uh, geen probleem. Nee, maar is het is veel leuker dan een mp 3tjes draaien hoor. Hey, Jaap. Hey, dat weet ik wel, maar er, soms is het wel praktischer om gewoon een mp 3 te draaien. Maar ik neem aan dat als jij straks op het podium staat, dat, dat, dat, dat er geen vernieling is. Nee, op... nee, dat is bijna niet meer te betalen ook. En uh, ja. zo vaak denk ik ook weer niet. Dus mp 3tjes is in principe wel de beste oplossing. En het is beter voor je rug. Die water oh, ja, okay. regelt natuurlijk behoorlijk wat. Ja. En dan heb je het drietje, ja, dat is eigenlijk onbeperkt, uh, kun je meenemen op een USB-stick. Ja, maar die kan je, die kan je, je kan ook voorproduceren, maar dan is de, de gein er een beetje nee, af. Nee, dat vind ik niet. Nee, nee vind ik niks. Nee. Ik heb, meestal maak ik een playlist. En uiteindelijk uh, daar ik niks van die playlist of zo. Dus een beetje ja, het, gaat de... het gaat als het gaat. Weet je, dat voorprogrammeren gebeurt heel veel bij die uh, muziekfestivals. Die DJ's die uh, daar staan. grote jongens. Wel met die mixen heb ik al eerder gehoord. Weet ja, je wel? dat moet als wel met, natuurlijk, met het vuurwerk en de lichtshows. Die zijn natuurlijk allemaal afgesteld op bepaalde tijden. Dus dat kan niet, uh, ja. niet op een heel ander plaatje. Daar zijn ze wel van slag op, Ja, ik. want wellicht als we volgend jaar uh, iets met een uh, Formule 1 uh, veld hebben. Uh, en uh, de side-events daarvan mee gaan beleven. En dan kunnen dit soort toppers natuurlijk ook gaan komen. Ja, de, Ru's, de Ruspen moeten het wel goed vinden, hè? Dat we een Formule 1-race... Uh, je bedoelt uh, een of een, een de bewonersplatform ergens in Harlem west Die Ja, ja? ja? oké, okay. ik snap wat je bedoelt. Ja. Oké, okay. nou Erik, heel veel plezier zo ja. meteen. Hoe laat daar beginnen? zei je? Drie uur, dus ik moet rennen zo. Drie uur, ga rennen. We houden je niet langer op. Dit of al, uh, okay. Dankjewel Erik, zo er dadelijk op het podium. Drop top Porsche Rollie on my wrist. wrist Diamonds up and down my chain Aha! Cardi B's J it can't tell me Nothing bossed up and I changed again. the game It's my big bronze boogie guy All them girls shook. shook My big fat ass guy All them boys shook We're from dollar bills Now we poppin' rubber bands Bruno hey. sang to me while I do my money dance like Ayy hey. hey. on the ground like hey. hey Hit that Lil Jon okay okay, okay, okay, okay Oh yeah, we up and getting paid.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 Terwijl jullie naar dit plaatje konden luisteren. ja, en ik het een beetje over die gouden oude tijd. Van Bobby Brown. Ja. En Johnny Kemp. Die, die zit er een beetje in verstopt. Dat in. zit een beetje in dit plaatje ja. inderdaad. Van uh, Cardi B en Bruno Mars. En uh, Fines. Ja. Jawel. Uh, nou, op het podium uh, gaan we lekker uh, door. Tot, uh, tot aan middernacht. Met zo dadelijk DJ Erik natuurlijk om drie uur. Maar er is natuurlijk nog het een en ander voorgewerkt. De man is druk bezig. Heeft dit namens ZFM een beetje in de stijgers gezet. Roy van Buringen. Hij loopt ook op het podium de boel aan elkaar te praten. Dat doet hij niet alleen trouwens hoor. Dat doet hij samen met Frank Vink. Dus die gaan we straks ook nog horen. Maar goed Roy die had, een, die had ook nog een interview opgenomen. En ik neem aan dat we dat ook klaar hebben staan met Melissa aan Jasper. Dat zijn de winnaars van de cocktailwedstrijd. En uiteindelijk is dat een cocktail geworden van geel en blauw. Dat heeft roep al bij het begin van dit uur al gezegd. Die kleuren vertegenwoordigen de Zandvoortse ja, vlag eigenlijk. Zo is het. Ja. Ja. En Er zit ook een naam aan en dat heet The Surf. The Surf. Een hele lekkere cocktail, die wordt vandaag dus geïntroduceerd. En dan is hij op heel veel plekken verkrijgbaar, Jaap. Ja, maar als je dat door elkaar schudt, de geelblauw... dan krijg je toch iets van een groen drankje? <laughs> nou, lekker toch. <laughs> nou, we gaan luisteren wat Melissa en Jasper daarover zeggen. Aan tafel geschoven zitten hier Melissa en Jasper. En ja, de marketing Zandvoort heeft een heel mooi concept bedacht. Dat is een cocktailwedstrijd hè, namens de horeca in Zandvoort. En ja, jullie zijn van deze cocktailwedstrijd...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 ja, dus dat eigenlijk, dat leek ons wel uh, een leuk idee. En hij is wel lekker fris ook, uh, met een gin, citroensap. En uh, dat maakt lekker voor de zomer ook. Ja, want uh, jij bent zeker Jasper? Ja, soort van, een soort van. Ho hobbyën. hobby hobby noem ik altijd. Oké, okay. en uh, <coughs> ja, die ingrediënten, jullie hebben daar, zijn samen met alle horeca bij BOLS op bezoek geweest, hè, om het, uh, het concept in elkaar te zetten. Ja, ja en vooral BOLS, voornamelijk uh, product van BOLS gebruiken ook. Ze hebben Parfait Moor gebruikt, zijn uh, lavinder liqueur, het allereerste liqueur van Bols, Een beetje een liefdesliqueur ook, dus okay. voor de dames, dat is uh, ja. helemaal geweldig. En dan gaan we gin in, en wat citroen en uh, en ja, Bluecure zou ook, ook van Bols, En uh, het maakt echt een top combinatie. Ja, en, en toen, uh, ja, toen uh, hebben jullie dat, uh, jullie eigen cocktail een beetje het concept bedacht. En uiteindelijk is er, uh, is er een soort van finale geweest in de Mango's Peach Bar. Kan je daar wat over vertellen? Er waren er uh, uiteindelijk op die dag uh, in Amsterdam waren er drie uh, doorgegaan, zeg maar waren wij, uh, wie nog meer ook weer. Uh, nee, nog een paar, ik weet niet En uh, wij hadden, gingen met z'n allen proeven doen en kijken wat het beste was. En dat zijn wij Ja, geworden. Onder andere het Wapen van Zandvoort en uh, Beach Club 5. Ja, dat waren ze, ja. ja. ja, ja, ja. Ik was even kwijt. Maakt niet uit. Uh, maar jullie, ja, dus er waren er drie. en. Um,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 uit, Uit de bus. Ja. Uh, hoe blij zijn jullie dan? Ja, ja. dat is heel leuk. Toch top. Toch ja. leuk dat je, ja, de bedoeling is dat overal de stand wat die verkocht wordt. En, uh, dat is gewoon een soort eer ook. Ja, ja want ze willen in, in 33 horecagelegenheden gelegenheden de surf uh, laten zien. Dat is wel de bedoeling, uh, ja, ja. Ja, ja. ja. Dat is toch Verkopen. hartstikke leuk als je dan uh, ergens gaat zitten en je kan je eigen cocktail be uh, bestellen. Zeg jullie de Mijn Cocktail maar, ja. Ja, <laughs> hij wordt. Uh, de, vandaag is natuurlijk de, de grote dag, hè, want het is de 24 uur van Zandvoort. Ja. Uh, hij wordt vandaag gewoon uh, gepresenteerd. Ja, top ja. toch? Heel gaaf. Ga jullie hem meteen nog even proeven hoe hij uh, echt ook smaakt? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> ja. En, en, en, en uh, ja, jij bent oud, deel, deel, of, of, oud werknemer van uh, Rabbel, um, ja. maar ja, hij blijft toch in Zandvoort, die Surf. Ja, en ik werk nu in Haarlem bij de governor. en uh, daar verkoop ik hem eigenlijk nu al bijna elke dag, <lacht> stiekem. Dus <lacht> de Zandvoortse <surren. lacht> ja, ja. ja. Dat is heel erg leuk. Um, ja, wat, wat, wat is de toekomst, denk je, van de surfer? Is het een blijvertje?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 vind je alleen maar leuk. En wilt u thuis nou uh, ook de surf proeven? Dat kan vandaag tijdens de 24 uur uh, van Zandvoort. Op het uh, Badhuisplein is uh, ja, de surftochter Bols zelf gepresenteerd. En je kan ook nog uh, leren shaken. Dus uh, heel erg leuk. In ieder geval, dit was Roy van Buringen. Bedankt voor het luisteren. En we gaan terug naar de studio. Ja, dankjewel Roy. inderdaad uh, oh, Hoe wat doet hij dat eigenlijk, eigenlijk toch? Wat, wat een <laughs> lekkere cocktail is dat zeg. En hey, <laughs> ik hij hem ja bij de bar hier op het Badhuisplein. Op het festivalterrein. Er staat een bar, dus. Er staat een bar en daar hebben ze de cocktails. Ik vroeg, ik vroeg me alleen af hoe Roy dat dan nou doet. Want hij heeft, was net te horen en straks is hij weer te Ja, hij gaat ja, maar door, joh. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, vlie, nou, vlie, vlie, uh, nog steeds uh, Wendy op het podium, geloof ik, hè? Ja, ik denk dat het wel zo langzamerhand een beetje een aflopende zaak is. Want om drie uur in de klok van Gehoorzaamheid tikt dit, denk ik, nu zo langzamerhand ook een beetje door. Wat er gaat. Want hoeveel hebben we nog? Nou, wij hebben nog tien minuten. En in die tien minuten gaan we ook nog even een plaatje draaien. Ja, hier is Crazy. Oh, hola. Hear me turn these words into a song.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 Ja, Live uh, vanuit uh, Epic Vloed zijn we hier met uh, de 24-uur uh, evenement. En presenteerden wij het geluid van zo'n Ford. En joh, zo, de uh, Two Brothers on the Ford Floor En Never Alone. Zo is het, want wij zijn er 24 uur per dag. En vandaag met het geluid van Sanford. En het is gezellig, hè, zo? Ja. ja. Ja, uh, we zijn niet alleen. Want uh, er lopen nog uh, wat mensen in en uit uh, hier bij het Amsterdam Piets Hotel. En als ik uh, gewoon kijk, dan zie ik op een gegeven moment ook uh, dat daar mensen uh, op het Badhuisplein staan. Het eerste optreden van het uh, podium van vandaag zit erop. Dat is uh, Wendy Moor, dus die is uh, geweest. Dat betekent dat ik uh, mij even start klaar ga maken. Want ik moet nog even kijken of ik uh, haar nog even het een en ander kan ontfutselen. Zodat we dat hier straks in het komende uur nog even kunnen gebruiken. Dat gaan we doen, Jaap. Gaan we op naar U2 zo dadelijk. Ja. Van uh, dit uh, deel, zeg maar, van het geluid. Dit geluid, ja. Precies. Van, uh, van Zandvoort op zaterdag. Zo is het. En dit is een leuke to nieuwe zin.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 Ooh, I make it hot, hot. Huh? body on top, top. Kiss me up, up. Wanna lip, lock, lock. Party won't stop, lock. And it's four clock, lock. Iced out, watch. I can get you one, yeah. Tell your best friend, I should get one, should get one. Girls wanna have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you. Cute face, little waist, yeah. Move to the bass. That ass need a seat, see. You can sit on me. That's my old girl, yeah. She an auntie. Je got that new body, you a piece you like salsa, I'm sassy. Caliente, boy, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Tú caliente. me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo